TV-producent Gijs van Dam heeft opnieuw aangifte gedaan tegen schrijver en tv-maker Jelle Brandt-Korstius. Van Dam beschuldigt hem van smaad. Brandt-Korstius verklaarde vorige maand dat hij geen spijt heeft van zijn, van zijn verhaal dat hij seksueel misbruikt is door Van Dam. Die wordt in de verklaring in één adem genoemd met Harvey Weinstein en Bill Cosby. En daarom is er een nieuwe klacht ingediend. De grote brand in het woonzorgcomplex in Breukelen is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in een van de motortjes van de zonwering. Daarom worden nu alle zonweringen in het pand gecontroleerd. Bij de brand op 30 juli raakten 11 mensen licht gewond, vooral door het inademen van rook. De hulpdiensten hadden veel moeite om alle ouderen uit hun woning te halen. Het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen begint vanavond alsnog. Gisteravond werd de start afgelast vanwege harde wind en onweer. Hoge golven zouden deelnemers die hun vuurwerk vanaf de Noordzee afschieten in gevaar kunnen brengen. Het vuurwerkfestival in Scheveningen is een van de grootste van Europa. Zelfsters dus Annemiek Beckering en Annette Duits hebben op de WK Zeilen in Denemarken verrassend de wereldtitel gepakt in de 49 FX-klasse. Koploper Oostenrijk viel ver terug in de laatste race. De boot van de Oostenrijkers sloeg om waardoor ze als laatste eindigden.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehond op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you.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 Je zonneschijn in ieders leven. Draaien zorgen alleen maar om geld, maar er is nog zoveel meer. Maak dat belangrijk, want dat is wat tijd. morgen dan zie je wel weer. Weeg om te leven, het is al zo kort, Gelukkig elke morgen de dag. Dan zul je zien dat het veel beter wordt, alles verandert of slaat. In ieders leven Zo is het, het zonnetje is als medicijn. En vergeet dat niet. Wijze woorden van Frans Bouwen. Ik zou zeggen: een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende Fred Heij bij ZFM Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En we gaan lekker met uh, ja, een andere plaat verder. En dat is van Michael Jackson. En uh, ja, je hoort het al. Vieze Diana, oftewel Dirty Diana. Ik heb het niet verzonnen. Blijf lekker luisteren, tot 7 uur. Entertainment for You. En denk je van, uh, nou, ik heb een leuk, uh, leuk verhaal van de vakantie. Mag je bellen hoor. Michael Jackson, Dirty Diana Maak een weer een mooi begin, een mooie start voor Entertainment For You En dat allemaal op die 11 augustus 2018 Op 106.9, 104.5 en zfm-live.nl Meer muziek, meer variatie met Entertainment For You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 Een zomeravond met jou, Monique Smit en Tim Doosma. Yeah. En uh, het volgende plaatje wat we gaan draaien, dat is... Uh, ja, Rijn Mertja. En hou van mij. En uh, ja, we gaan eventjes uh, bellen met de uh, Versluijs. Dus uh, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Duizend vlinders in mijn rafijn waarin... Ik wil een stadvloer gaan. Zo naar hou van mij zoals je nog nooit van iemand hebt gehouden, hou van mij, alleen voor mij, met Het houdt van me We en uh, ja, hou van mij. En ja, zoals beloofd heb ik iemand aan de telefoon. Eigenlijk zou die vanavond hier, of ja, van, vanmiddag moet ik eigenlijk zeggen. Kees, uh, ik zou zeggen een hele goede middag. Goedemiddag. Jij bent lekker onderweg. Ja. En uh, ja, jij gaat optreden, neem ik aan. Ja. Hé, hey, en ja, nou ja, helaas kun je hier dus uh, daardoor hier niet zijn volgende keer weer, hè. Ja, zo is het. Hey, um, ja, nou ja, we gaan het in ieder geval nog eventjes over je single hebben, uh, die eigenlijk toch al een poosje uit is. Uh, draai je niet om? Ja, juist is, die, uh, is een... eh, want het is, uh, even kijken, volgens mij was dat... Ik wil er twee maanden, is die niet uit. Of... Ja, ja, ja, volgens mij was het, even kijken, uh, de vorige single was volgens mij, volgens mij, ik leef mijn leventje zoals ik wil, hè? Nee, morgen is nog heel weg. Oh, oh, het is dus die, oké. Okay. <laughs> Ah oké, okay. dat was die andere daarvoor? Ja. ja Oké. Okay. Hé, hey, maar deze ja, draai je niet om, uh, hoe, hoe, uh, hoe is het gegaan met deze Sion? Nou, ik mag absoluut niet mopperen, het is goed, uh, goed gedraaid, goed, goed opgepakt. Uh, goed met TV Oranje is die uh, aan bod gekomen, dus het is allemaal uh, volgens mij allemaal goed gegaan. Het enige wat het, uh, dus met zo'n plaat is, dat is een gok die je neemt ja. als je een uh, een, een, een opneemt, ja dan uh, vaak is het zo uh, is dat, valt het goed bij slecht weer ja. en wie had ooit kunnen dromen dat het in mei al uh, de zon zou gaan schijnen en nu pas zou gaan stoppen, weet je dus ja, ja dat zijn gokken die je neemt en, uh, en ja dan als je daarvoor kiest, dan, dan, dan zeg je er komt lekker een mooi op tempo aan die er nu aan het komen waar maar ja, dat heb ik niet voor het uitzoeken. Dus het is, uh, het is zo gelopen, zoals het gelopen is. En uh, ik ben dik tevreden hoor. Ja, want het is totaal, uh, totaal weer wat anders. Hè? Daar hebben we het al vaker ja. over gehad. Je, ja, je bent uh, ja. toch wel een, een, een artiest die uh, ja, uh, vele variaties opzoekt. Mm -hmm. en, en, uh, ja, eigenlijk niet, uh, en eigenlijk helemaal niet slecht, eigenlijk. Laat ik het zo zeggen. <laughs> Dank je wel. Ja. Nou, ja, ik moet zeggen, uh, ik, ik heb nou toch wel vele nummers uh, van je geluisterd. En, ja. Uh, en uh, ja, eigenlijk volg ik je nog steeds En ja, uh, ja. Ik, ik ken eigenlijk uh, weinig uh, Zeggen Dat het slecht is Dankjewel ja, Dat is dus een mooi compliment dat, uh, hè Ja, nee, maar goed uh, hey, ik, ik volg je eigenlijk, tenminste ik, uh, Zoals de meeste mensen jou kennen Denk ik uh, van uh, de bekende beelden Van de Huisman Show natuurlijk Ja mm -hmm. uh, uh, yeah. De mensen die jou volgen gewoon, uh, ja, Die zullen het gewoon met me eens zijn Denk ik in breed, hè? Ja, ja zeg, het, is, het is een heel breed uh, scala wat je, wat je eigenlijk uh, nou, op je schouder hebt. En, en ja, wat, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer verwachten van jou? Nou, dit jaar uh, komt er sowieso natuurlijk... Ik zit dit jaar 25 jaar in het vak, zo heel veel mensen inmiddels weten. Ja. Uh, het is al, je had het net over Henning Haarsman. Henning Haarsman is natuurlijk uh, juist mijn... Uh, ja, de vader waar ik uit begonnen ben, dat is eigenlijk ja. het programma waar iedereen met me van kent. Ja. En dit jaar komt, dat, uh, komt mijn nieuwe album uit. En dat album wordt uh, uh, 29 september gepresenteerd en uitgereikt door. Uh, door Henning Huisman. Door. El, door Huisman. Nee, door Henning Huisman. Ja. En. Uh, ja, en dat is natuurlijk. Ja, de, wat dat betreft is het Roll. Ja. En Jacques van Konen komt waarschijnlijk ook mee als hij. Uh, uh, ja, dat is, uh, dat is geweldig. Als die, uh, als die nog... Uh, niet te ziek was, zei hij. Dus van dus, goed, de rest is, uh, ja. Ja, is het natuurlijk hartstikke mooi om, uh, om dat op die manier te doen. Ja. En dat er dan een, een, een, een nieuwe album uitkomt, dat Henny dat uh, 25 jaar later komt uitrijken op dezelfde dag dat ik naar hem toe ging. En dat is toch heel erg mooi. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat is uh, toch een hele happening. He, uh, ja. Het ja. is eigenlijk een beetje he, je vader. Ja, nou ja, mijn vader is een groot woord. maar Ik ben ja. bij hem begonnen, dankzij ja. hem. Dankzij zijn programma ben ik, uh, ben ik in de picture gekomen. Ja. ik heb het zelf wel allemaal gedaan, maar ik heb wel een kans gekregen daar. En, uh, ja. Dat, ja, dat is wel heel goed uit, dat is wel heel goed uitgepakt uh, achteraf. Ja. Nou ja, ik... En uh, natuurlijk staat er ook nog, uh, nog wat op het programma in, uh, in november, hè? Ja, dat, dat vind ik ook heel erg leuk. Er uh, uh, zijn uh, heel veel kaarten al, al, al van verkocht. Sterker nog, er zijn drie shows uitgekocht. Ja. is heel erg mooi dat ik. Uh, ja, iets, ja, eigenlijk wat ik eigenlijk uh, diep in mijn hart ook uh, af te graven en niet van wil doen. Maar dat is nooit gelukt, omdat op een gegeven moment te veel Elvis waren, maar ik heb het over Elvis niet, Ja. Te veel elders waren uh, in dat programma. Dus ja, toen kwam ik, ik een enkele uit en ik had nog nooit voor de beste man gehoord, dat mijn leven draaide, alleen maar om Elders in die tijd. Ja. En nu inmiddels is het natuurlijk veel breder, maar toen was het echt wel heel uh, Elvis wat voor En En uh, ja, daar wilde ik graag uh, naartoe als uh, lookelijk, als, als, als en dat is niet gelukt. Nee. En nu ga ik dus een, een prachtig mooi uh, programma hebben in elkaar gezet. met een team samen met het team. Het en... mooie ervan. Dus er komen heel uh, veel echte spullen van Elvis uh, komen daar aan bod. Uh, uh, 28 gouden platen. En zijn, uh, zijn gitaar uit 59 met handtekening. Uh, het Gold Willen -he Meeshoed, het welbekende gouden uh, pak. De microfoon uit 57. Uh, ja. Waar die Haberik Hotel mee opgenomen heeft. En die is ja. nummer 1 in de RCA. Dus dat zijn allemaal dingen. En brieven, kon een brieven. van Conor Parker over een zijn manager. En... Gewoon hele bijzondere spullen, tourjacks en zo. Ja, want... De, de, nou, ja, daar kunnen mensen allemaal aan schouwen En vooral ook de jeugd, het jongere publiek. Ja. Kunnen dan in contact komen met de spullen van Elvis. Mensen die geen geld hebben naar Graceland toe te gaan. Ja. Kun je een klein beetje, klein beetje, klein Graceland zien. Dan kun je er een klein beetje aanschouwen hoe dat eruit zag in de tijd. En dat is natuurlijk erg mooi. In combinatie met mijn show. Ja, en eh, nou ja, sowieso, eh, ik zal erbij zijn. En dat, ja, uh, leuker. Dat, leuker. Uh, dat heb ik beloofd. Ja. En eh, ja... Ik vind het eh, ik ik in ieder geval een, een prachtige show. Sorry? Sorry, ik denk dat je wel een hele mooie middag gaat krijgen. Want het is wel heel bijzonder dat we van... Dit is nog nooit gebeurd in, in, in, in Nederland op deze manier. Ja, even kijken wat, wat, wat, wat, Dat was... Uh, drie shows, maar waren uitverkocht. 24, 24 en 25 november. En 25, ja, 25 november uh, doe ik twee shows op één dag. Dat is eigenlijk ja. dat is zo hard. Oké. Okay. Ja, nou, en, uh, ja uh, extra show zit er niet meer in. Nee, want we hebben natuurlijk ook die Jubileumshow en je moet natuurlijk, weet je, die is inmiddels ook al uitverkocht. Dus ja. ja, het gaat hartstikke goed wat dat betreft. Het is natuurlijk erg fijn dat je daar niet te veel moeite voor hoeft te doen en dat, uh, dat, dat, dat heel veel mensen uh, je volgen en uh, ook naar je shows toe komen. Ja. ja, daar doe je vooral het iets voor natuurlijk. Ja, inderdaad. En de mensen kunnen daar ook een album uh, aanschaffen die avond, weet je, dus ja. Ja, met een mooie poster erbij, de eerste honderd, dus ja, dus, er zijn best wel heel mooie acties, ze staan uh, op stapel en wat ik al zei, in september komt een nieuwe, nieuwe single uit, half september, ja. dat gaat weer via Dennis natuurlijk, score cool promotions, en, ja, sport -promotion, uh, inderdaad. en dus op de 29 e komt natuurlijk mijn nieuwe album, dus ja, er uh, gaat heel wat gebeuren, uh, ja. daar ben ik ook erg blij mee. Nou, we blijven hier in ieder geval volgen en uh, we gaan uh, elkaar sowieso zien natuurlijk. En, en uh, ja. Nou ja, misschien met de volgende hoe je. Ja, dat ga ik absoluut proberen, want je weet dat ik vind het altijd heel gezellig. Nee, en dan, uh, dat komt allemaal goed joh. Ik denk dat we hem even lekker gaan draaien nog. Draai je niet om. Dankjewel. Ja, en in ieder geval jij nog een, uh, ja, een fijn optreden, in ieder geval een goed weekend. Dat komt goed. En uh, komt ja, goed. ik zeg altijd uh, thuis de groetjes. Ja, en mochten de mensen me willen vinden, ja, de, de, de welbekende social media, Instagram, uh, uh, Facebook en KeesVersluis.com, daar kunnen ze me allemaal vinden. Dus mochten ze willen chatten, dat vind ik ook altijd hartstikke leuk. Ik verdiep me ja. altijd in mensen. Ja, Versluis ja, in ieder geval uh, met, met ja, Ui-Y. Uh, u, u, u, dat zeg je goed, ja. <laughs> ja, nee, niet dat, uh, dat ze dan gaan lopen zoeken met Ui. Want ja, vast, uh, vast zullen ze dat uh, wel tegenkomen, maar... ja. We gaan aan het draaien, Kees. Ja, bedankt. En jij bedankt en uh, heel veel succes met je programma. Dank je wel. Ja, dank je wel, man. En een uh, goed weekend. Hoi, hoi. Dank je. Dank je hoi. Kees Versluis. En draaien niet om. Waarom kijk je niet naar me om? Je antwoord ontwijkt al mijn vragen. Mijn leven ben jij en dat lijkt nu voorbij. Een droom maar de beelden vervagen. We leven vol passie en temperament. Voor ons had het leven geen reglement. En ik leef nog altijd in de geest van.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 Be free Wij zien hem voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. Federico, die milde. Die wilde graag een plaatje horen. Van Wesley Bronkhorst. En trots op jou. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Bronkhorst, aangevraagd door de Federico en die mailde gewoon eventjes naar zandwoordradio at gmail.com en ja, daar kunt u dus gewoon uw verzoekje naartoe sturen als u een verzoekje hebt en uh, ja, dan gaan we er zo nog eentje doen Maar eerst Coco Jumbo en Mr. President Blijf lekker luisteren DAB Plus 5C 106.9 104.5 op de kabel TV-krant hier is Zandwoord mijn naam is Fred Heij, ik zou zeggen goedemiddag Yeah no. No cool But me President en uh, ja, Coco Jumbo. Even kijken hoor. Blablabla. Nou, het wil wel eens niet werken. Zo is het. Ja, kijk hoor. We hebben, uh, we hebben een jarige, ja. En de jarige, dat, dat is uh, Guda. Goeiedag, alvast. Uh, tenminste, je bent bijna jarig. Alvast hart, van harte gefeliciteerd, namens CFM. En uh, ja, je wordt uh, 69 en je verblijft uh, in Heemstede. In Heemstede, de overstap. Van de, van de stichting Philadelphia. Ik zou zeggen: bij deze, jij wilde een plaatje horen. Ja, ik ben hem nog eventjes aan het zoeken. In ieder geval, uh, ja. Jij wilde horen. Uh, Willeke Alberti. Uh, het plaatje van uh, Waar is de zon? Nou, we gaan hem draaien. We hebben hem gevonden. Hier is hij dan. Willeke Alberti. En waar is de zon? Ik zou zeggen. Als je jarig bent. Van harte gefeliciteerd. En Guda. Maak er een. Uh, Hele fijne dag van. Waar ben je gebleven? Waar ging je naartoe? Ik heb nog geschreven. Maar nu ben ik zo moe. Ik had me begraven. Ik was alles kwijt. Mijn vijfde. De waar is de zon die mij zal verwarmen, waar zijn jouw armen en waar is de bron, waar is het licht dat eindelijk zal schijnen, dat de kou doet verdwijnen. Te Ik wacht op een teken, een stem of een woord Die dit zou doorbreken als jij me maar hoort Maar waar is de zon die mij zou verwarmen Dat de kou doet verdwijnen, ik zoek jouw gezicht En plotseling was jij daar, ik zag je weer gaan Ik ging nog opzij, maar jij bleef naast me staan Je bleef naast me los Dat nu weer zal schijnen, dat de kou doet verdwijnen. Ik zie jou gezien. Ik denk aan jou Even een moment Alleen voor mij Is er iemand Die voelt Waarom ik zo eenzaam ben Geef me nu dan even Het is zo voorbij even hey, met jou alleen Want wat me nu dan delen doet geen pijn Is er iemand die voelt dat ik jou zo nodig heb Laat me nu dan even mezelf zijn Mis het geluk uit ons verleden Ben ik jou kwijt Toch blijft het liefde voor altijd Alles komt en gaat Toch draag ik jou in mijn hart steeds mee Slaap mijn ogen en ik denk aan jou Heel leven, geen mensen om me heen Is er iemand die voelt waarom dit zo moest gaan Even dan geen hey, leven voor mij alleen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 In mijn hart steeds mee. Ben je al kwijt, dan blijf ik liefde voor altijd. Alles komt en gaat, toch draag ik jou. In mijn hart steeds mee. Ja, wat was je dan? Ik ben je kwijt, Mick Heron. En natuurlijk heb ik, zoals, uh, ja, eigenlijk het einde van uh, Zandvoort op zaterdag, uh, zoals ik al zei. Uh, gaan we dus uh, contact opnemen met, uh, ja, een aantal artiesten. En zo niemand minder, heb ik nu aan de lijn Nick van der Schee. Dag Nick, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hé. Hey. We gaan het eventjes heel snel hebben voor het nieuws van zes uur, want dat zit alweer weer aan te dringen. Uh, niemand spreekt jouw taal. Dat klopt. Ja, hoe, uh, hoe ben je daar opgekomen en hoe, ja, überhaupt, uh, is het in je privéleven, is, uh, is er iets? Of... Ja, dat klopt. Niemand spreekt jouw taal het is een single geschreven door uh, Hennie Thijssen. Ja. Uh, het, het onderwerp betreft mijn uh, zusje. Mijn zusje is een transgender meisje, dus ja. dat betekent dat zij geboren is als een... Uh, als een jongen. En ja. daar is uh, een liedje over geschreven. Het is eigenlijk een ode aan mijn eigen zusje. Ah, oké. Okay. En dat, uh, ja, dat, dat verklaart eigenlijk in principe alles. in, uh, Want ik, ja, natuurlijk heb ik de, de single uh, ja, een paar keer beluisterd. Ja, ik ja. moet zeggen, ja, het is uh, verrassend. Ja, het was ook verrassend hoe hij uitgepakt uh, heeft hoor. Want uh, hij is eigenlijk uitgebracht als ode. En uh, ik had niet verwacht dat hij landelijk zo goed uh, opgepakt zou worden. En ja. Ik heb echt enorm veel leuke reacties en interviews gehad. Het is gewoon echt uh, superleuk. Ja, inderdaad. En uh, ja, nou ja, de, de, de videoclip is ook te bezichtig op YouTube. Klopt. En, uh, ja, niemand spreekt jouw taal op YouTube. Ja. Uh, je kunt dan ook mijn zusje zien. Die speelt ook de hoofdrol in de videoclip. Ja. En dat, dat uh, ja, nou ja, eigenlijk is het allemaal positief. Uh, wat, wat ik, uh, ja, ziet en, en hoor. En... Ja. ja, hartstikke gaaf. Waar hadden eigenlijk ook uh, negatieve reacties verwacht. In ja. het begin, omdat het onderwerp best wel pittig is. Ja. En, uh, maar ik heb, als ik eerlijk ben, geen enkele negatieve reactie gehad. Nee, nee, dat zeg ik. Het is allemaal vrij positief. En uh, ja, nou ja, in ieder geval, de politiek is daar ook mee bezig, uh, heb ik uh, zo tussentijds uh, gemerkt. Ja, klopt. Uh, want het is, uh, ze zijn toch bezig uh, met uh, hetgeen over het paspoort, wat daarin zou moeten komen en, uh, in de geboorteachten en dergelijke. Ja. En dat, uh, ja. Ja. Ja, is, uh, ja, het wordt eigenlijk in, in, in principe positief opgepakt, allemaal. En, uh, en, ja, klopt. Ja, hey, en uh, wat, wat, uh, wat wil je eigenlijk uh, uh, ja, bereiken met deze uh, plaat? Nou, wat grappig is, is dat ik altijd gewoon uh, regionaal uh, artiest was. Ik ben. Uh, uh, zangen hier in um, Twente, waar ik uh, woon achter ben, in Enschede. Ja. En ik heb altijd veel optredens gehad rondom uh, Enschede en uh, hier in de buurt bij uh, piratenfeestjes, bruiloften en partijen. Ja. En dit liedje heeft er wel toe gezorgd dat ik uh, landelijk wat meer optredens heb en uh, interviews. Ja. En uh, ook wat televisiewerk heb mogen doen. Uh, 30 augustus mag ik weer zingen voor de televisie. Hartstikke leuk. En dat en, is uh, uh, voor een bepaald programma? Ja, van Willy Oosterhuis dan, hè? van uh, Oh, oké, okay. ja. Maar, ja, Maar ook andere dingen. Op Nederland 2 heb ik al een keer meegegaan in het programma. in die tijd ook bij Man, met de Hond. Dus het is hartstikke gezellig. Ja. En uh, wat ik wil bereiken is... Uh, nou, in uh, november komt waarschijnlijk al een nieuwe single van me uit. En ja. het wordt een uh, feestplaatje. Een keer wat anders. Ik heb alleen nog maar levensliedjes uh, uitgebracht. Want ik ben eigenlijk wel levensliedzanger. Ik hou heel erg van het levenslied. Ja, dus in, maar dus we meer... gaan nu ook wat, uh, wat meer um, liedjes voor iedereen maken. Hè? Wat mooie ja. feestplaatjes. Ja, je bent eigenlijk uh, in hart en nieren een, een soort van bellet Ja, ik hou van, uh, van het lied uh, zoals het vroeger uh, maakten. Zoals uh, als je kijkt naar een uh, Willy Alberti of een zangeres van de naam. Dat is eigenlijk ja. een beetje mijn passie. Ja, dat zijn inderdaad uh, de, de, ja, de, de artiesten die uh, ja, destijds uh, toch wel heel bekend waren. Ja, <coughs> klopt. En ja. Uh, ja, daar, daar valt inderdaad uh, ja, nou ja, ja, André Hazes ook wel eigenlijk een beetje... Uh, het is, uh, ja, is allemaal eigenlijk een beetje richting Amsterdam. Ja, klopt. Dat klopt. En er ligt ook een stukje roots van mij uh, in Amsterdam. Aha. Ja, klopt. Dat, uh, dat is uh, de voorouders? Ja, ik ben begonnen ook met zingen in Amsterdam toen ik twaalf jaar was. Ja, want ben je bent uh, oorspronkel oorspronkelijk ben je gewoon geboren in Amsterdam? Nee, ik ben geboren hier in Twente, maar mijn oh. opa die is geboren in de Jordaan. Oké. Okay. En wij gingen natuurlijk altijd met feestdagen... Uh, en, en zoals met een koning in de dag of met, met, met de gay pride. En, we waren altijd in de Jordaan. Als kind heb ik dat ook meegemaakt. En, uh, en, en, en die mix is gewoon uh, hartstikke mooi. En mijn moeder die is een uh, woonwagenbewoner van uh, Ozer. En mijn vader's ja. familie kwam uit de Jordaan. En dat is een goede mix om, uh, om muzikant te worden. Ja, nou, inderdaad. <laughs> ik <Jullie> maak muziek <laughs> eigenlijk bij ons. Hè? Van mijn moeders kant, van de woonwagenbewoners uh, maken veel muziek. Ja, ja. En natuurlijk van mijn vaders kant ook. Dus, uh, het kon eigenlijk niet anders dan dat ik muziek zou gaan maken. Ja. Nou <laughs> ja, ja dat zit, het zit er gewoon in, hè? He. Ja, het zit in mijn bloed. Ja. ja hey, Nick, zijn, kunnen mensen jou nog ergens bereiken, vinden op social media? Ja, het leukste zou ik gewoon vinden dat mensen mij toevoegen op mijn Facebookpagina Nick van der Schee. We zijn bezig om, om in de toekomst te gaan vloggen over mijn leven. Ik ga een vlog bijhouden. Ja. Ook, um, ook omtrent mijn nieuwe single straks en mijn leven, wat heel erg gezellig is. En vooral die mixen tussen wat ik vertel, ja. en daar ja. film ik ook bij, ja, Woonwagenfeestjes natuurlijk zijn prachtig en, in, in Amsterdam. En, en daar gaan we allemaal uh, bijhouden en uh, mensen kunnen mij gewoon toevoegen op Facebook en natuurlijk bekijken op YouTube, Nick van der Schee. Ja. En dan uh, vind je een aantal leuke plaatjes die ik al uit heb gebracht. Ja, maar dit is eigenlijk de, de, de officiële eerste grote single? Dit is de eerste single die om een platenlabel valt. Ja, ja. ja. ja. klopt. Ah, Oké, okay. hey, uh, we gaan hem even snel nog laten horen en dan, uh, ja, ik, ik probeer hem dadelijk nog een keertje te draaien, tweede uur, want uh, ja, is goed. heel veel tijd hebben we niet meer. Nee, dat snap ik. <laughs> is helemaal niet erg. Nee, maar dan, uh, dan, uh, we willen hem toch even, uh, even helemaal horen. In ieder geval uh, doen we het eerste uur uh, eigenlijk uh, even afsluiten met uh, een gedeelte van jouw uh, single en dan doen we hem in tweede uur draaien we hem nog een keer. Hartstikke leuk. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de promotie. Ja, en, uh, ja, ja, uh, eh, en mocht je aan de radiotour radio beginnen, uh, ja. denk ook aan ons. Ja, doe ik. De, uh, bij mijn volgende single uh, gaan we wat meer naar radiostations toe. Dat heb ik ook afgesproken. Ja. en uh, Gaan we een toertje doen met uh, verschillende optredens. Waar ik ook live uh, gezellig inplug bij de radiostations. Om uh, mijn liedje live te laten horen, straks die uitkomt. En, uh, dat wordt heel gezellig. Ik, uh, ik blijf je volgen en uh, ik hoor het van Dennis. Is goed hoor, bedankt. Hey, jij ook bedankt en een heel goed dank weekend en groetjes thuis. Oké, okay, dankjewel. Fijn hey, hey. liefs allemaal. Dankje. Doedoo. Nick van der Schrey en niemand spreekt jouw taal. Want jouw verleden en jouw pijn maakt jou zo verwaar. Als ik jou zie, dan zijn je zin. De woorden uit een triest verhaal. Niemand zal jou ooit begrijpen. Want niemand spreekt toch jouw taal.